De koopkracht daalt volgend jaar toch, gemiddeld met een kwart procent. Dat blijkt uit de nieuwste berekeningen van het Centraal Planbureau. Het demissionaire kabinet zal dat vandaag bekendmaken. Vorige week werd er nog van uitgegaan dat de koopkracht komend jaar gelijk zou blijven. De achteruitgang van een kwart procent is een gemiddelde. AOW'ers bijvoorbeeld zullen meer koopkracht verliezen door bezuinigingen op onder meer de partnertoeslag. De verwachting is dat de koopkracht nog verder achteruit gaat als het nieuwe kabinet er is. In Den Haag opent koningin Beatrix vanmiddag het nieuwe parlementaire jaar. Deze Prinsjesdag zal de troonrede minder interessant zijn dan andere jaren, omdat het kabinet demissionair is en geen grote nieuwe plannen zal presenteren. Ook de miljoenennota, de begroting voor volgend jaar, zal bescheiden zijn. Het nieuwe kabinet moet niet opnieuw gaan praten over de AOW-leeftijd. De werkgevers en de vakbonden willen dat het akkoord wordt overgenomen dat zij in juni hebben gesloten. Daarin staat dat de pensioenleeftijd in 2020 naar 66 jaar gaat en daarna elke vijf jaar opnieuw wordt bekeken. VVD, CDA en PVV die onderhandelen over een rechtskabinet verschillen van mening over de vraag hoe snel de AOW-leeftijd omhoog moet. De schoonmaakbranche in Noord-Holland wordt extra gecontroleerd. Dat gebeurt na aanleiding van tips dat er het nodige mis zou zijn. In de sector zou sprake zijn van uitkeringsfraude, onderbetaling en illegale arbeid. Dat er illegaal gewerkt wordt bleek vorig jaar al. Bij 30% van de bezochte schoonmaakbedrijven vond de arbeidsinspectie toen illegale werknemers. In Afghanistan zijn negen NAVO-militairen omgekomen toen hun helikopter neerstortte. Volgens de NAVO was het een ongeluk, is het toestel niet neergeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk en ook is nog niet bekend uit welk land de militairen kwamen. Bij het ongeluk raakten ook drie militairen en een Amerikaanse burger gewond. Het weer. Eerst nog mistig. Aan het eind van de ochtend breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het...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 van zondag ging op CFM Zandvoort. We zijn er nog tot aan 5 uur vanmiddag, met uiteraard vanmiddag heel veel aandacht voor de Viscount Trophy. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Ja, het, het, ik, ik zat even een persbericht te leveren over de traploopweek 2000. De traploopweek? traploopweek 2010. Moeten we trappen gaan lopen? Ook hier in Zandvoort. Maar voordat we daar aandacht aan besteden... gaan we natuurlijk gelijk door naar dat circuit. Uh, daar staat Willem van Denzen naar die start van die Formido Swift Cup Race 2 te kijken. En Wim, wie, uh, wie, wie, wie kan er als eerste weg? Want als je je motor af laat slaan, dan, uh, is er, uh, uh, dan neemt nummer 2 het over natuurlijk. Maar uh, wie, wie gaat van pole position... Uh... -huh. Laten we zo dadelijk in de vorige schikken. Uh, gaat vertrekken uh, Nieuws Kool, vanmorgen was 8 geëindigd. Uh, en de eerste 8 de in race 2 omgedraaid. Voor hem dus uh, alle mogelijkheden om uh, als eerste uh, de Tassamocht uh, in te gaan. Naast hem uh, vinden we terug Marcel van der Maat. Op een derde plaats is het uh, Clem Coronel. Uh, vierde Sven Snoeks. Vijfde Tweede Scheurs. Zesde uh, de uit Zandvoort afkomstige Dennis van der Laar. Zevende uh, dan. Mark de Graaf, die vanmorgen op het tweede rijden ze. En op de achterplaats trekt de winnaar van vanmorgen heen. Dat is uh, Niels Langeveld. Oké. Okay. Dat allemaal in een in een forum. Ja, ja, ja. En um, ja, die 25 auto's zie ik. Uh, wat dat betreft is die, uh, die Suzuki eigenlijk populairder geworden dan de Renault, hè? Ja, uh, Suzuki is zeker populair. helemaal onder uh, heel uh, jonge autofreurs. Uh, zo zullen ze dan uh, noemen. Het zit heel jong. Uh, vanaf uh, 16 uh, rijden hier al mee. Eentje die niet mee rijdt en dat is de jongste in het veld. Ik weet niet of die objectie is of dat die de pijp in is. Hij is zijn uh, schoentorstraal getreed, vertrokken voor de opwarmbron, maar we zagen zijn automobiel uh, net een vliegtuig binnenkomen. Tijn wordt in geen veld al om meer te bekennen. Dus die zal teleurgesteld dicht uh, teleurgesteld ergens achtergebleven zijn. Maar dat is dus uh, dan van zaken en de auto's uh, Ja, zo mag je ze wel uh, noemen. Ze zijn helemaal niet minder waardig bedoeld. Maar ze zijn al helemaal klein. Uh, ja, die bevinden zich nu uh, op het gedeelte van de CQI uh, ja, richting uh, start en finish. En uh, waar ze nu ongeveer uit hangen, het zal zo zijn uh, richting uh, koppelbord al, uh, denk ik. Dus dan ja. zien we ze zo dadelijk weer het recht. Uh, de eind opkomen, hun plaats innemen hier op de en uh, Zoals het de hele dag al doet uh, het regent en het regent niet. Er vallen wat druppels, maar meer is het niet. En, uh, nou, af en toe heb je de indruk dat het wat harder wordt, maar het is toch steeds uh, droog genoeg om daar geen last van te hebben. Oké, okay, dan heb ik nog even de gelegenheid om de vraag te stellen. Is, is het uh, goedkoper om met een Suzuki te racen dan met een uh, Renault? Afhankelijk van hoeveel schade je in het seizoen <laughs> Ja, <laughs> ja. dat is waar natuurlijk. <laughs> ja, de Suzuki, uh, het is een doel uh, instapklasse klasse, maar om echt aan het toch mee te doen, uh, ja, dan moet je toch ook wel uh, aardig wat uh, kunnen. Uh, misschien op een uh, goede sponsor hebben. Dus uh, ja. goedkoop is het niet, maar ja. Je kan het zo duur maken als je zelf uh, wilt. Dus er zijn jongens die hier mee rijden. Ja, die hebben hun hele budget al uh, verdubbeld vanwege de schade. Zo. Die... So. We uh, so. hebben nu de start gezien. Het is inderdaad uh, Niels Kool die toch goed weg is met de tweede paard. Dus Marcel van der Maas. En Klein-Coronel uh, die als derde richting Tassoenbog gaat. Dan gaan ze de Tassoenbog in. Dan moeten ze daar ook weer uitkomen. Uh, uiteraard, dan doe je het pas echt goed. Nou, het is nog steeds uh, Niels Kool uh, die Tassoenbog uitkomt als eerste. Uh, met Marcel van der Maas. Het is als derde Kijken we even waar de winnaar van vanmorgen zijn gewint. Die, die, die, die rijdt nog netjes op de achtste plaats rond. Dat is ook de plaats waar die begonnen is. Maar die heeft zeker uh, plannen om uh, verder naar voren te komen. Dat is uh, de winnaar van vanmorgen Nieuws Langenveld. En de, de tweede van vanmorgen, Mark de Graaf. Ja, die waren vanmorgen eigenlijk uh, voor deze klasse mijlen per weg van de rest. Dus het moet ook in staat zijn om uh, tijdens deze race uh, verder naar voren, te komen de plaatsen 7 en 8 waar ze zich nu op bevinden. Oké okay, Willem, dankjewel. 12 rondes gaat uh, deze race duren en we komen natuurlijk uh, straks bij je terug voor het vervolg van uh, de Zwift Cup. Uh, tot zo. Ja, traplopen he. Ja, traplopen. Traplopen, wat gaan we daarmee doen? Ja, nou, na nou, deze plaat maar even. Oh, ga je eerst de plaat ja, even Ja, hey, even We hadden het over de, de wedstrijd van vanmorgen hadden we het over de races op circuit. Ja? De wedstrijd van vanmiddag. Weet je waar we het dan over hadden? Nee. Over voetbal. Oh, joh. voetbal, voetbal. Feyenoord vandaag tegen Ajax gespeeld. Oh, dat weet ik. We willen natuurlijk weten hoe dat afgelopen is. Ja. Nou, zou ik het verklappen? Nou. Feyenoord heeft verloren. Oeh. Eindstand Feyenoord, Ajax, daar komt hij aan. 1 tegen 2. Ik denk zo, dat er weer zo. heel wat mensen in het heel blij zijn. Oh. dat oh. ja. En een paar ik. ook niet zo blij. Ik, ik doe de dat Henk. geen uitspraak ik, ik, ik, ik, ik doe geen uitspraken hierover. Okay. Levensgevaarlijk. dadelijk gaan we weer uiteraard meer aandacht besteden. Onder meer aan het traplopen met Benno Veugen. Oh, ik ben oh, heel oh, erg ja. benieuwd. Ja, ja, ja. But then I spent so many Zie jezelf al staan, Benno, in de discotheek. En dat deze plaat op de aarde. Ja, achterheilf... ja, heerlijk, hè? He. Helemaal losgaan. Ja, dat was, dat was helemaal. Klopt. Uh, <laughs> goeie tijden. En I wil survive. Goed. Nou ja, ik heb even tien kniebuigingen gemaakt. Want van 27 september tot en met 1 oktober vindt voor de vierde keer de Nationale Traploop Week plaats. Het Diabetesfonds en de campagne 3 minuten. Uh, 30 minuten bewegen. Drie minuten is een <laughs> beetje weinig. Dat hebben we in haar. En zal wat ook, hè? Van die bordjes. 30 minuten bewegen. Ja, klopt. En uh, van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen laat met, later met de traplopweek Werkend Nederland weten dat traplopen gezond is en de kans op diabetes type 2 aanzienlijk verkleint. Uh, grote organisaties als uh, nou ja, verzekeringsbanken, provincies en zo, die doen, uh, die doen allemaal mee. En met actie willen diabetesfonds en en ISB samen met de werkgevers, de werknemers in Nederland... bewust maken van de dagelijkse keuzes die ze maken. De lift nemen gaat vaak automatisch... zonder erbij na te denken dat ook de trap een prima alternatief is. En juist dat verschil doet het ertoe. Met het nemen van de trap werk je aan je gezondheid... en kan je ook nog tijdwinst opleveren. Ja, dat is nou net niet de bedoeling. Dat is nou net niet de bedoeling. Je gaat juist de lift nemen om even gewoon even lekker niks te kunnen doen. Eén, misschien spreek je nog eens iemand... Als je in een groot bedrijf woont. Um, in de traploopweek wordt juist de trap de normale keuze. Met uiteraard de bedoeling dat ook daarna de werknemers de trap blijven nemen. Neem iemand van 68 kilo die neemt de lift. Die verbruikt anderhalve calorie. De traploper verbruikt op dat moment 10 calorieën. Dat Tikt ongemerkt aardig aan. Nou, kan, wil je het allemaal nog eens nalezen? Zfm Zandvoort.nl, daar staat het uh, hele verhaal nog veel uitgebreider dan ik het allemaal op kan lezen. En uh, bij ja de persbericht, dat kregen we van de week uh, doorgestuurd van de organisatie. En als klein uh, nootje hadden ze erbij gezegd, misschien ook leuk om een kijkje te komen nemen in de De Bodaan of in Huis in de Duinen. Okay. in Oké, nou dat gaan wij doen. Ja, dus alleen maar kijken, hè? Ja, alleen maar kijken. En ja. vooral niet met de trap. Nee geen, geen lift ge nee, geen lift gebruiken, Bero. Nee, precies. Je weet maar nooit wat er gebeurt, hè? Ken je de film De Lift nog? Ja, ja. ja, nou, dat nou, waren dat de drie, ik. hè? Ja. waren die Weet je, dat hebben ze opgenomen in het oude Diaconeshuis in Heemstede. En oh, hij, echt waar? Ja, die hadden ze ook van die deuren die vreselijk snel <lacht> dicht gingen. Dus ik zei altijd: hier hebben ze de film De Lift opgenomen. <lacht> Oké. <Okay. lacht> nou ja, gewoon lekker trap gaan lopen. En, uh, bij de Bodaan kan dat. En ja. het huis in de duinen natuurlijk. het ja, diaconeshuis hebben ze daarna ook afgebroken. Ja, nee. Op mijn advies. En terecht. Ja. <laughs> Plaatje. I remember you stepped in the store. And you kept me standing in one place. For way too long. And there you smiled at me. But all that I could say was just hello sir. Gij ze gijzelaar, dan stond altijd mijn te klaar. Dan kon ik altijd blauwe jassen en hoefde nooit meer af te wassen. En nooit meer op mezelf te passen Awesome. Well, Zelf ik kom morgen op opstaan, want de wekker liep nog af. Ik kom dus ook niet naar mijn werk toe, want dat ik dan te dus snaf. De baas vergeet me niet, hij reageerde agressief. Ik heb met hem praten geprobeerd en daarna werd ik negatief. Ja ja, Is dat toch wat? wel lekker hè? De nee dat pop op de radio. Dat waren nog eens tijden. Het goede doel, één keer, één keer. Zij en zij, één keer. Jood, oh, was ik maar een gijzelaar. Nou, ik vertelde het ze juist. De wedstrijd van vanmiddag is geëindigd. Feyenoord tegen Ajax, 1 tegen 2 voor de mensen die het nog niet gehoord hebben. Ja. Maar even de andere tussenstanden, de wedstrijden die om half drie begonnen zijn: Nek tegen AZ, 0-0. Rode JC tegen PSV, eveneens een 0-0 stand. En FC Utrecht tegen VVV Venlo, 1 tegen 1. Dat waren ze, de tussenstanden. De tussenstanden, oké. Okay. Nou, nog een andere tussenstand. Vanmiddag om drie uur is begonnen hier in Zandvoort. De, voor, voor de stichting Classic Concerts. Die organiseren het, nou, ik denk ook met anderen. De laureaten, uh, Prinses Christina Concours. En uh, dat, dat gebeurde vroeger. Vroeger in het uh, provinciehuis in Haarlem. Oh. En dan werd ik daarop afgestuurd als verslaggever voor Radio Haarlem in die tijd nog. Heel vroeger was dat. En eh, dan deed ik daar interviews... en dat deed ik in de werkkamer van de commissaris van de Koning. Zo, ja, zieke de, kamer zeggen. Ja, dan deed ik interviews via telefoonlijnen. Maar die man had drie telefonen staan... waarvan één, geloof ik, één hotline... En ja, heb ik dus allemaal draadjes eruit getrokken en dan andere draadjes ja, nou ja. er weer in. Maar ja, goed, de woest later nog het juiste draadje weer in het juiste contactje. Ik hoop dat het allemaal nog goed is gekomen. Hij heeft nou weer een gehad. Oké. Het is erg stil gebleven. Goed, uh, dat was uh, een, uh, iets uit. Uh, en, en weet je wat ook? Uh, even vooruitkijkend naar de komende week. Op 24, 9 24 september, vrijdag, dan hebben we het grote Hazesfeest in het Wapen van Zandvoort. Begint om half negen. En dan om uh, de 25 e dat uh, Stads- en Omroepersconcours op het Kerkplein. Dus dat wordt uh, een dolle boel. Kortom, weer voldoende te doen hier in Zandvoort. En zo hoort het ook natuurlijk, hè? Ja, precies. Want we hebben zin in Zandvoort, Benno. Ja, ja, ja. ja. Zo is net. Adel is hier.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 Dit is een plaatje uit de tijd dat ik met een boys op vakantie ging naar uh, België. België? Jace, België. Helemaal verdwaald zeker. Chasing Pavements. Ja. <laughs> nou Best wel leuk hoor, die Belgen. Ja, natuurlijk. Best wel een gezellig volkje. Oké. Okay. Jawel. CFM Race Radio. pit Report. Pit Report. We zijn heel benieuwd natuurlijk of, of er ook gezellig volk is op het circuitpark Zandvoort. Ja, natuurlijk is het geheel zelf. Maar ik wou me afvragen of het ook gebotst wordt op het circuit. Want vanmiddag om tien voor drie was er weer groot alarm bij de hulpdiensten. Op de A9 richt rechts bij Zwarenburg. Verkeersongeval met beknelling. En, he, er gingen wel 1, twee, drie, weer brandweerauto's daartoe. Dus ja, dolle bol, dolle bol. En Willem, wordt er bij jou nog een beetje gebotst? Dat, dat, dat gebeurt die zeker ook. Hier heeft hij net iemand teruggekomen lopen. Nou, hij heeft het gezicht uh, als onweer. Nou, dat is uh, martengraaf, graaf Vanmorgen was het tweede geëindigd. Deze middag had hij een snode van om zijn zevende uh, positie twee naar voren te gaan. Dat was hij aardig maar bezig. Maar op een gegeven moment kwam hij toch het zwemstnoeps steven. En deze twee auto's uh, raakten elkaar. En uh, een einde oefening voor uh, deze twee uh, jongelingen uh, in deze Suzuki uh, Swift Cup. Wie het nog steeds uh, voor alles goed uh, doet uh, is uh, Niels Kolming school heeft de leiding en uh, ja, hij heeft een gaatje uh, geslagen aan een uh, flinke groep uh, daarachter. Onder aanvoering uh, van Klen uh, Coronel en uh, die vinden we verder terug in het uh, groepje. Dat is uh, Marcel van der Maat, uh, Peter Scheurs en ook de winnaar uh, van vanmorgen uh, Nieuws Niels Die uh, aardig bezig was om uh, steeds verder naar voren uh, te komen, maar die kwam net uh, op de kamer die uh, dit weekend gebruikt wordt in de slotenmakerbox en uh, ja kwam daar ook in aanraking met een andere auto voor daar weer wat uh, tijd mee maar is nog steeds uh, op jacht uh, naar een podiumplaats deze Nieuws Langeveld heeft al uh, menig race gewonnen uh, dit seizoen in die suzuki's weer club zoals ik zei uh, vanmorgen deed hij dat ook al. ja en uh, dat is uh, de idaat nummer 1 voor het uh, kampioenschap. En hij uh, had de hoop om uh, dat dit weekend al binnen te gaan halen. Maar of dat gaat lukken, uh, dat moeten we nog even afwachten. Een van zijn concurrenten daarin is uh, Niels Kool. En uh, Niels Kool uh, rijdt aan de leiding. Dus uh, die uh, dit weekend de titel op gaat binnenhalen, deze Niels Langeveld. Uh, dat blijft uh, de vraag. Ja, kijken we nog even verder hier uh, in die suzuki uh, zit. We zien ook een uh, debutant uh, dit weekend hier. Dat is uh, David of David... Uh, voor Zeilbergen, die jongeling uh, ja, die ook... Uh de Centjes bij elkaar uh, heeft uh, gespaard om uh, één weekend mee te kunnen doen. En uh, ja, die doet dat ook wel uh, wonderbaarlijk goed. Als je ja. ziet dat er mensen uh, zijn die uh, al uh, een derde seizoen bezig zijn hier en hij doet het uh, dit weekend voor het eerst en hij rijdt uh, nu al in de top 10, ja, dan doe je, doe je dat heel uh, goed. We kijken even de kop uh, die eraan komt. Met, met uh, de tweede, de nieuwste Tweede is het uh, Clem Coronel. Derde uh, zien we dan uh, de nummer 5. Marcel van der Maat en vierde in ons en dat is ook wel het gemelde natuurlijk. Marcel Ontdekker, Marcel Ontdekker, uh, vanmorgen ja, niet uh, zachtjes in aanraking gekomen met uh, Kim van de Berg. Nou ja, je kan dat op verschillende manieren doen. Hij deed dat uh, terwijl allebei in een auto zaten en dat was uh, eindigde voor hem. Uh, naast de baan, ja, hij moest als dus, dertiende uh, starten in deze week. Hij is inmiddels opgekomen, naar de vierde plaats. Oké, okay. nou hartstikke goed. We komen straks bij je terug voor de einduitslag van deze Swift Cupjes. En uh, die Glen Coronel, die, uh, die heeft toch nog een tijdje op de eerste plaats toch gelegen. Dat, uh, die heeft het niet vol kunnen houden blijkbaar. Nee, die heeft het niet uh, kunnen volhouden. Hij is niet kansloos nog, want hij uh, is dicht achter uh, Niels Koop inmiddels weer. Maar ik ga ervan uit dat Niels, die ook weer in zijn uh, derde seizoen, en uh, uh, bezig is, die uh, de ervaring heeft, uh, die uh, koronel mist. Oké, okay. goed zo weer straks de uitslag. Dankjewel, tot zover.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 And if your ass is a buster, 213 will regulate. If you know to... Dat was de zin van Warren Duty samen met NEDOC, you're the regulator. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, ja, en dan is er een discussie ontstaan tussen de verslaggever en uw presentator over hoeveel blokjes heeft uh, de zwart-wit ge, uh, geblokte, zwart geblokte vlag uh, op het circuit. Uh, als iemand het weet, uh, dan mag hij uh, Ik heb geen idee. Hoor. nu even niet bellen, want we zijn even bezig. <laughs> maar, maar alles uh, graag. En uh, Willem, uh, maar misschien weet jij het, uh, hoeveel blokjes heeft de vlag? Uh, evenveel wit of zwart. Oh. Nou ja, daar ja. hebben we ook wat aan. Goed dan maar naar de, naar de Swift Cup uh, race 2 uh, van de Formido. Wie heeft er gewonnen uiteindelijk? Ja, de winnaar uiteindelijk is voor de nieuw verkoop. Met op de tweede plaats is het uh, Glenn Coronel. En, uh, ja, een naam uh, die wordt zegt in over natuurlijk. Ja. En uh, de derde is eigenlijk uh, Marcel van de En het leuke aan die uh, Swift Cup is uh, dan wel. Uh, dat is hij uh, met die eerste drie gelijk duidelijk. Vanmorgen Morgen hadden we ook een uh, Swift race. En het podium nu is totaal anders uh, als dat van uh, vanmorgen. Dus dat uh, geeft iets aan over de, ja, hoe, hoe, hoe de competitie is in die uh, klasse. Ja, precies. Ik bedoel, uh, als je twee races hebt op een dag en twee keer heb je 1, 2 en 3 zelf, uh, ja, dan... En, dan uh, Mag je ervan uitgaan dat het iets wat saai is? Nou, dat is deze wedstrijd zeker niet geweest. Er is uh, volop spanning uh, geweest. reizen tot op het uh, bord, zullen we dan maar zeggen. Met een hele mooie moeite naar uh, de drie hoge uh, nieuwskolf. Mm -hmm. Ja, we waren even afgeleid. We moesten even naar de wethouder zwaaien. Maar... Uh... Uh, was dat de CDA-wethouder? Uh, uh, ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Oké, AS. Maar goed, uh, Wim. Uh, spannende race dus. Met een paar uitvallers toch wel? Ja, ook uh, wat uitvallers. De uitvallers uh, minder uh, door uh, mechanische uh, pech dan door uh, schadegevallen. Maar goed, dat... Uh... Nee, hey, je collega's komen hard voor binnen. Maar goed. Uh, ja. ja, die zijn op weg naar de Kochstraat. Oké. Okay, ja. Ja. ja, dat weet ik toch niet. Hè. Blijf voor de tijd, Maar het uh, spanning volop en een hele leuke race. Misschien wel de leukste van de dag. Nou, kunnen we nog niet helemaal zeggen natuurlijk. Want we krijgen ze daardoor ook nog... Uh... De Dutch GT4 met een lange race. En uh, ja. Ja, dat, daar moet ook wat uh, te gebeuren staan natuurlijk. Uh, dat is de lange race van de GT4. En dat uh, houdt in dat de auto's over het algemeen de equips door uh, twee man uh, worden bestuurd. En uh, ja, je hebt equips uh, die twee sterke rijders hebben. En je hebt ook uh, equips waar de rijder nummer twee toch een stukje langzamer is dan de rijder nummer één. En dan doe ik onder andere op de equip van uh, Jeroen Blekemolen en Peter van der Kolk. Uh, ja, die uh, mogen starten vanaf de tweede plaats. Yeah. Ja, Jeroen is toch een stukje sneller dan uh, Van de Kolk. Als Jeroen van Start gaat, zou het in het begin nog wel uh, met de kop mee kunnen komen. Maar uh, wordt het stuur eenmaal overgegeven, dan, ja, dan heeft hij gewoon een stukje teruggevallen. Oh, Want die Van de Kolk is toch ook niet de eerste de beste? Nou, nee, die heeft een heleboel ervaring. Maar uh, de snelheid uh, ten opzichte van Jeroen en uh, ten opzichte van wat concurrenten. als dus we kijken dat uh, onze plaatgenoot Danny van Dongen, die rijdt met uh, Harney Sundring. Uh, dat zijn twee hele snelle jongens opeens. Auto en het is uh, toevallig ook nog eens uh, de gelijke auto als de auto van uh, Bleefomolen van uh, Collet. Durf ik uh, erom te winnen dat de normale omstandigheden uh, die auto van Denny van Dongen en Henry Sun brengt, toch aan het eind uh, eerder de zwart-wit geblokte vlag. Ja, ja. Polse of... Denny gaat winnen. Ja, ja, ik. Ja, nou ja, winnen is. Uh, we oh. hebben ook nog een eindje hm. van die, die Plaats 1 gaat trekken. Dus uh, daar is iets e van uh, Phil Bastiaans met Martijn Hartma die uh, gaan met de Porsche uh, vertrekken. Oké. Okay. We krijgen zo dadelijk dan de uh, gridwalk. Ja, wat gebeurt daar eigenlijk op die gridwalk? Ja, ik weet niet of de mensen komen kijken naar de auto's, naar de gridcult. Maar in ieder geval, je uh, kan beide van dichtbij bekijken daar. Nou, Wim, veel plezier. Nee, ik ga even naar een. Uh... Maar optreden van optreden uh, uit Polendam. Oh. <laughs> Monique Smits. Ja. Ja, dat dacht ik al. Jeetje, jeetje, die Wim, hij is ook overal bij, hè? Ik word ook weer verslaggever. Goed, Wim, veel plezier. We hoor je straks weer. Oké, okay, zo oh, Hoi. Willem van Eerste vanaf circuitpark zal voor. Het Gaat inderdaad lekker genieten daarvan, het uh, optreden van uh, Monique Smits. Heb jij daar geen plaatje van? We zijn uh, jaloers op hem. Nou, ik ga eens even zoeken of ja. ik wat kan vinden. Is wel leuk. Monique Smits. Gaan we draaien. Eerst gaan we Sia voor je draaien. Hier is Pure Hands. <laughs> zie uh, je met uh, Clap Your Hands, uh, Benno. Ja, oh, ja Clap ja. Your Hands. Clap Your Hands. Leuk plaatje van uh, dit moment. En die uh, Willem van Densie, die gaat lekker genieten van Monique Smits. Nou, ja. op jouw verzoek hier komt dan wat van uh, Monique Smits. Niet te lang, hè? Nee hoor, nee, <laughs> hoor, nee, hoor, nee. wordt eerst een de deur dichtgesmeten, denk ik. Zo oh, okay. Alsjeblieft van mijn stereo af. Oh. oh. oh. Ze blijft niet uh, nou, dat... van de stereo af, zie je dat? Oh. oh, nou, daar komt ze aan weer oh, vast. is Manny's Swits. Starend in het donker, bliksem en het donker, en mijn hart voelt krachtig. And raise our hands for freedom Us all up from the ground. Raise the bar on learning about the other man. Rise above the fear of what we do not understand. So get him from your pockets and put him to the sky. Everyone together, get your hands. de Zalvoortse radio hoorde de single van Alan Clark. Jawel, wederom niet in Nederland. Dat was de single for Freedom. Nou, gaan we weer over naar het St. Park, Zandvoort. Want uh, Jaap Koper, he, die had diverse interviews binnen. Ja, ja, ja, ja, ja. En, uh, nou, en, uh, en nu een hele bekende Nederlander. H hoe heet hij ook alweer? Een BN'er, Rob Kampus. Oh ja, Campus. Ja, Campus. Ja, ja, Ja, En die heeft ook nog een boek geschreven, geschreven geloof ik. En, ja, en, de, en hij reist ook nog mee, hè? Ja, en, ja een beetje GTV. achteraan. Mag niet veel naam hebben, ja, ja. maar hij kan schrijven blijkbaar. En daar gaat Jaap het nu uh, met hem over hebben. Rob Campus, deze week is hij, ja, 50 geworden. Allereerst gefeliciteerd. Dankjewel, jongen. En het tweede is, mijn aandacht werd ook een paar weken geleden al getrokken door iets wat jij op papier hebt gezet. En dat is nu in een boek voor hem uitgebracht. Ja, klopt. Ik heb een boek geschreven. Ik schrijf al een tijd lang columns op autosport.nl over het autoracen. Maar ik ben, uh, ik ben vier jaar geleden ben ik gescheiden, heb ik ben een jaar in een caravan gewoond met een paar kinderen. Zonder gas, licht, water, wc zelfs niet eens. En uh, toen dacht ik, ik moet wat leuks met mijn leven doen intussen ook. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon heel hard omheen roepen dat ik uh, broedsautocoureur ga worden. En dan kijk je wie erin trapt. Maar toen mocht ik van Seat, mocht ik een jaar lang in Europa racen onder begeleiding van Tom Coronel. Tegen de beste coureurs van Europa. En over dat hele zwikkie van intussen je kinderen bezighouden in de pits... Tot uh, in uh, Porto met 250 tussen de huizen doorrijden, een straatcircuit. Tot in een caravan wonen en op zoek gaan naar de lieve liefde. Daar heb ik een boek over geschreven. Dat is uitgekomen bij Thomas Rapp. Dus het is nog literatuur officieel ook. Dat is al helemaal uh, bijzonder. Uh, over die Caravan daar kan ik me nog iets. Uh, ja, kan ik een aardige parallel trekken? Dat uh, parallel uh, met uh, de klokkenleider Ad Bos. Had je dat, uh, niet? Ja. Een beetje dat gevoel? Nou, het grappige is. We hebben ook. Er is uiteindelijk zelfs een tv-serie gemaakt afgelopen jaar. Uh, over die periode in mijn leven. Campus Over de Kop heette dat bij de KRO. En toen kreeg ik enorm veel mail van mensen. Die zelf in zo'n situatie zaten. En bij mij op de camping waren er ook vrouwen die van een man gevlucht waren. die niet mochten weten dat ze daar zaten. Criminelen die geen hypotheek meer kregen. Nou, alles wat maar ja, over het randje gevallen was, zat daar. En uh, dat maakt het ook wel bijzonder. En dan krijg je wel even een andere kijk op de wereld. Dat is dus eigenlijk ook in inhaalrace terug te lezen? Ja, ja, ik denk dat het twee derde is het. Uh, of een derde is het autosport en de rest is. Uh, Man alleen, gescheiden vader, die probeert een hele goede vader te zijn. En voor het eerst weer gaat internet, of eerst internet deden. Dat heb ik natuurlijk nog nooit gedaan. Meteen. Die ging internet daten en niet eens wist hij zijn profielen moest vullen. Of ik kwam bij een disco, die inmiddels club heette, om 11 uur s'avonds. ze zei die man: Ik ga pas om 1 uur open. Ja, over discos gesproken. Ik, ik heb me laten vertellen: discotheken zijn het uitsterven. Ja, dat is zo. Ja. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben helemaal geen stapper. Hè. Ik ben een oudgereur, dus ik ben heel serieus. Ik drink niet, ik rook niet, ik sport heel veel. En ik ben ook geen kroegtype, weet je, Dat, ik ben van een goed gesprek en een goed glas wijn erbij. Dus uh, laat mij maar lekker schuiven. En disco's en clubs en internet daten. Ver van mij vandaan. Neem jij dit soort dingen nou ook mee uh, in de tv-programma's die je uh, hier aan het maken bent? Want ik heb ook weer begrepen: de reunie is weer. Uh, Daar ben je gewoon weer druk doen meestal. Ja, de reunie is uh, nu weer net een serie, nieuwe serie begonnen op zondagavond om half negen, Nederland 1. En er komt nog een nieuw tv-programma van mij aan. Uh, eind september, 30 september, donderdagavond. Ook om half negen, ook Nederland 1. Dus heel trots dat ik een van de weinige presentatoren ben met twee programma's tegelijk bij Primetime. Dat heet Naaste Familie. En dat gaat over rijke families die arme families ontmoeten. En om te kijken of ze iets voor ze kunnen doen, anders dan met geld. En uh, daarbij ben ik natuurlijk ook met gezinnen terechtgekomen die heel arm zijn. En in Nederland arm zijn. Het is soms bijna onzichtbaar. Mensen hebben nog een prima huis, maar alles is van de deurwaarde en ze moeten naar de voedselbank om eten te krijgen. Dus uh, ja, mijn kerf en tijd uh, denk ik dan wel eens aan terug. Ja. Is dat ook iets wat je dus ook aan Nederland wil laten zien? Dat het dit soort problemen dus gewoon bestaan en dat je dat ook bij, bij de KRO die ruimte daarvoor krijgt? Ja, nou ja, dat is natuurlijk die, typisch wat de KRO is. KRO gaat over gewone Nederlanders. En die proberen een mooi.